Volgens Kramer is er de laatste jaren veel verbeterd op het gebied van asbestverwijdering, maar dat geldt niet voor die vier gemeenten. Ze houden niet genoeg toezicht op het veilig verwijderen van asbest. De regio Rotterdam neemt vandaag afscheid van de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog in het openbaar vervoer terecht met de OV-chipkaart. Een jaar geleden werd de nieuwe kaart geïntroduceerd in de metro, vandaag volgen bus en tram. Rotterdam is de eerste stad die volledig op de nieuwe manier van betalen overstapt. Op sommige snelwegen in het land kan het door sneeuw nog plaatselijk glad zijn, vooral in de zuidelijke provincies. Daar blijft het de komende uren nog sneeuwen. Door de gladheid rijden op de Veluwe vanochtend geen bussen van vervoersmaatschappij Veolia. Voor het verkeer vallen de problemen door het winterweer tot nu toe mee. Op sommige snelwegen staan wel lange files die vrijwel allemaal zijn ontstaan door ongelukken.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 Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land, af en toe sneeuw. In de loop van de dag trekt de sneeuw naar België weg en breekt in het westen en noorden geregeld de zon door. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Nou, dat is hem dan. Zaterdag 6 februari, week 6. En het is heel bijzonder, want we gaan weer dus een hele speciale uitzending vandaag doen. Want Tom...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 Ja, is, uh, vrije Stichting Tijtien. Zandvoorts omroeporganisatie, omroeporganisatie ja. kortaf afgekort door CRM. Ja, en uh, als je zegt ZOO, dan lijkt het soms wel eens een dierentuin, maar dat is het niet. Hè? Maar hier momenteel wel in Hoogland. Ja, Als ik zie allerlei oude radiopresentatoren, zoals Rob Wij, wie kent hem nog niet uh, Zeg van dit, uh, van dit uh, legendarische programma en Ando Sandbergen natuurlijk, die uh, de redactie ooit uh, gevoerd heeft. Nou ja, het is een keur aan uh, allerlei uh, artiesten die hier uh, binnen zitten. Zelfs uh, Gert van Kuik uh, zit hier. Dus uh, wat dat er gaat, uh, wordt het een heel uh, bijzondere uitzending uh, deze uh, twee uur. Nou, wat gaan we doen? Nou, uh, Om tien over tien gaan we even uh, praten met uh, twee uh, oprichters van uh, ZFM. Hé, oprichters? Hey, oprichters, meneer Zonneveld. <laughs> meneer Zonneveld, beheers u. <laughs> Anders krijgen we daar ook nog...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 Oud yes, yeah. dus yes, ja. Oud yes, nou. Ja, daarom zit je dus ook naast. Jou, uh, jou, jou, jou. Jouw microfoon nee, is je uit, je bent. Niet <laughs> open. Uh, nou, nu staat hij open hoor. Dus, uh... Dat lijkt beetje jouw zaak, dat yes. Uh, een beetje. Ja, een beetje. Uh, nou, eerst even uh, de mensen van Dienst even noemen, want dat is wel zo netjes. En dan gaan we het ook nog even de tweede uur bekijken, want dat is ook nog wel interessant. De gastvrouwen, dat zijn er twee.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 Let you in Was dat? Uh, nou, er zijn er. Ben die, die twee uh, straatschoffies die, die, die, die de zoo hier de zooi in de zandvoort uh, behoorlijk uh, op poot hebben gezet. Tegenover mij zitten de meest illegale zandvoorters. Ja, daarnaast zit er ook nog een, want ik was ook nog illegaal. <laughs> <laughs> dus, uh... Bas de Baar. Goedemorgen. En Rob. En Rob <laughs> maar, ja, ik zal het even laten horen. Rob, bent, uh... Oh, Rob. Ja, goedemorgen. Precies. <laughs> uh, jij bent uh, samen. met Bas begonnen in, uh, in, uh, in, de, in de zandvoorts omroep. Uh...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 Ja, klopt. Dus, uh, het zou nu ook kunnen, maar dan moet je hem langer doortrekken. Maar nee, maar dat doen we niet meer. Oh, hè? Doe je dat niet nee, meer? we zijn heel braaf ik heb, geworden. Ik heb, ik heb nog een zinnet thuis. Dus ja, ja, dus echt ja. Waar? Was dat nou een beetje, uh, een beetje naïviteit of dat je zo'n er op je, op, je, op je dak zet? Want je weet natuurlijk dat je gepakt wordt vandaag. Maar... Uiteraard weet je als je illegaal uitzint dat je gepakt kan worden. Maar die, die, die, macht maar die moest erop. Maar die spanning is er ook dan uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, uh. Van, uh, ja, Gaat het goed of, uh, of niet? Nou, het, het ging niet goed. Uiteindelijk niet. Want, nou, want jullie werden betrapt. Nou, en... het, is, het is zo, uh, Ben. Uh, we waren al bezig met, uh, met uh, CFM oprichten. Ja. ja. lokaal <laughs> ja. dat soort dingen gebeuren ah, nog ja. steeds. Met CFM <laughs> oprichten. En uh, ja, toen stonden we uit met uh, Delta Radio uh, in Zaanvoort. En we hadden besloten om ermee te stoppen met Delta Radio. Ja. Nog twee weken en dan zouden we de stekker eruit uh, doen. Ja, maar Waarom? Om verder te gaan met de lokale omroep. Okay. De voorbereidingen ja, daarvoor. Uh, ja.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 Verwacht je niet, maar we hebben hem teruggekregen. Nou, toch. Eh, enige coulantie van, van de rechtspraak. Want normaal zou je zeggen, hij gaat de archief in en er nooit meer terug. Klopt. Ik had dat niet verwacht hoor. Nee, nee, nee. nee. Jij bent recht door zee, Peter. Dus jij uh, zou zeggen gewoon, uh, ja, je bent strafbaar. En dat ding had, uh, had gewoon uh, ja, achter slot. Ja, maar gekregen, uh, uh, uh, uh. je weet dat wij streng en rechtvaardig zijn. Dus als iemand daarna uh, iets, iets goeds aan mij heeft, gaat hij van mij teruggekregen. Oké, okay, ja. nee, dat is goed. We okay. nee, hebben eigenlijk, uh, iedereen van, uh, van de groep van uh, Delta is uh, doorgegaan uh, mm -hmm. met CFM. ...waren Dirk van Duin... ...Effie Geur, Niels Paardenkoper... Ja. ...Bas de Baar... Ja, ...Lennar die Groots... Ja, ja, ja. ja. nou, dat moeten we ook niet vergeten... Dat een, uh, ...het is niet zozeer... ...dat het allemaal uit, allemaal uit illegale circuit kwam... ...want er is, een heel groot deel kwam ook uit... Uh, ...bij de um, Radio Haarlem vandaan... ...die hadden daar een uh, jeugd... Uh, hadden, jullie, uh, de, hadden jullie wel goed contact met Radio Haarlem dan? Want er ja, dus is natuurlijk dat wel is... enig onmin met de branding geweest... En, uh... ...ja, maar dat, dat had meer met de machtiging te maken...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 uh, dan kon je zeg maar niet om uh, Rob uh, en, nee, uh, en, uh, en het gebeuren heen. Nog dat... steeds niet. Trouwens. Nee, nog dus, uh, steeds niet. Dus hij, dat... hij, hij, ken, hij kende mij. Ja. Hij nog kende steeds mij niet. <laughs> dus dat, en los van dat het dan uh, uh, uh, familie is. Maar, ja. um, maar je werd uh, dus aangestoken door dat uh, het bekende uh, CFM-virus en je bent er dan met Rob uh, vol ingedoken. Um, een hele tijd terug in de Warrentoren. Hoe was Klopt. dat? Het was een leuke tijd, ja? helemaal het begin. Dat weet uh, Bas ook wel.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 ja als ik daar zo achteraf uh, over nadenk van het is eigenlijk best wel ongelooflijk dat dat dan leuk uh, leuke, leuke begintijd ja absoluut vergeet niet dat de gemiddelde leeftijd ik weet niet ik was in ieder geval twintig of zo ja. ik denk dat de gemiddelde leeftijd uh, nou ergens tussen de 18 en de nou het zal zijn uh, nou maximaal 30 ja sowieso dus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 en als je dan op een gegeven moment... De, de eerste paar weken is dat leuk. Ja. Maar op een gegeven moment uh, de, de tien man of de vijftien man die dan draaien. Dan uh, na, uh, ja. na een paar maanden begint dat inderdaad ook daar een beetje uh, dat is te doen. Dus... Um,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 de ding zo'n microfoon bij, dus voor je het wist, zat er iemand om twee uur s'nachts zei je ah, je, hoorde je al. Broer. Ja. Ja. Ja, dus, uh, nou, het ja. waren natuurlijk uh, met name scholieren en studenten. En, uh, dat soort, uh, Wat was jij dan? Studenten. Ik was student <laughs> op de universiteit, maar ze hebben mij daar heel weinig gezien. Oh, uh, ja? ik. <laughs> Meer met, uh, met de radio bezig. En bijna 24 uur per dag uh, live uh, radio maken. Ja. Dus de uitzending ging tot uh, één, één uur s'nachts door. Ja. Zelfs door de week. En ochtends om 7 uur begon het weer. Ja. Dus dat een periode van 6 uur dat je ja. non-stop misziekt. Ja, echt... ja, sorry, je... sorry dat ik echt... Wat, wat, uh, wat ik ja. echt niet meer zal vergeten is dat... Um, we hadden geen beveiliging in eerste instantie in de, ja. bij de watertoren. Ja. En we hadden dan net met een paar centen die we hadden... Hadden we daar net een studio neergezet. Ja. Dus we waren echt als de dood dat dat daar ingebroken werd of wat dan ook. Dus... Nou,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 Ja, kan jij nu wat uitstellen? Ik wil niks zeggen hoor, Ik denk dat ik er nou zoud... over kan spreken. Ja, maar, een ja. beetje zout en ja, overwonden strooien geloof ik. Nou wordt het even te zwaar. Ja, ja, dat hoe op, zegmaar, dat? Nou, dat was op zich heel apart, zeg ja. maar. Ik, ik, kan, ik denk dat jij er beter in zit dan dat ik, want ik heb dat artikel echt volgens mij echt... Ik moet het echt even uit mijn geheugen... Ik heb het gelezen, maar uh... maar, um, maar ik, het ik wist erop, het to ook nog to hoor. Het kwam erop neer dat we een, een proefuitzending uh, moesten maken om te bewijzen <coughs> dat we... ...radio konden maken. Dat is heel, ja. heel, heel bizar. van bekwaamheid. Ja, dat is echt heel bizar. Ja. En dan ook van hoe dat dan beoordeeld zou worden... ...dat was ook heel erg... Uh, ...maar ja, joh, je bent 19 of 20... ...zo um, so, uh... ...dus... Je, weet, ...weet jij... ...weet veel. Ja. Ja. Dus dat, we, dat hebben we gemaakt... ...dat hebben we gemaakt toen in een uh, hele professionele studio in Haarlem. Mm. Want via via konden we dat dan regelen. Waar echt helemaal... ...nou, het is gewoon radio 3 kwaliteit... ...gewoon echt helemaal professioneel gedaan. Dat is echt ja. heel erg goed. Redactie erbij, alles, alles erop en eraan. En... Um,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 Met die, met die ploeg mensen, met CFM om uh, ja. dat, dat spulletje weer een beetje bekend uh, en een beetje nieuw leven in te, uh, te plaatsen. Maar de, de grote grap was altijd want ja. wij hebben het echt, uh, nou het zal zijn, drie jaar gedaan ja. met elkaar, dus uh, ik ja. deed de redactie en jij als niet-standforter uh, uh, kwam altijd op zaterdagochtend je inlezen. Ja.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 uh, Dank je wel voor, uh, voor de bijdrage. Ook uh, jij bedankt, uh, Andor. Ja. En ook hoor. Ja, we kunnen nog uren erover praten. Ja, ik geloof het wel. Maar uh, dat, dat, dat zou zo dadelijk, uh, zo dadelijk uh, nemen Tom Hendricks en Hans Sandberg even Hallo. het roer over. Als het gaat om het oudste radioprogramma wat CFM Rijk is. We gaan ja, weer terug naar de muziek. Ik heb er genoeg van. in the chronicle of I see descriptions of the fairest whites Ja, uh, wij gaan even praten over het oudste jazzprogramma. Uh, uit, uit, ja, in feite ook het oudste jazzprogramma van Nederland, denk ik, Hans. En zeker van dan zie je van Zandvoort. Dus, ja, als het programma van Zandvoort. Dus het begin al meteen begonnen met uh, een uh, jazzuitzending op zondagmorgen. We hoorden dus daarnet heel zachtjes op de achtergrond de trombone van uh, Ilja Rijngoud. Daar gaan we zo meteen even over praten, maar voor ons zit Hans Rijmers.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 He, we, hebben er, we hebben er natuurlijk wel eens over gedacht in de stichting hebben we er wel eens over gedacht van kunnen we een een, een, een concert integraal uitzenden bijvoorbeeld, He? zou kunnen die, die zondagmiddag Denk het wel? Ja. Nou, we zitten natuurlijk met zondagmiddag in Kennenland ja, dat is een beetje het probleem ja, ja, maar we zouden daarom. het misschien goed kunnen opnemen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 Ja, ik vind dat zo goed. Dat komt, op, dat komt op ons pad. En ik omarm dat, hoor. Uh, uh, we hebben al vaak... de nog... vorige keer was uh, Johan Clementen voor het eerst niet hadden we Rob van Kreeve? Rob van Kreeveld. Uh, hoe is dat ja. bevallen eigenlijk? Ja, geweldig. Dat is een heel andere pionist. Ja, maar fantastisch. Dat is toch heerlijk om ja. te horen. We hebben in het verleden al genoeg gehoord van... Uh, ja. Ja, ja, altijd hetzelfde trio. Uh, Johan, Erik en Frits. Uh, fantastisch muziek. Kan het niet uh, eens wat anders...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 En dat zijn niet de minste. Dus we hebben morgen... Johan is er morgen wel. Jano, uh, hè? Ja. Uh, in plaats van Frits is uh, Gijs Dijkhuizen. Fantastisch. Die de vorige keer was met uh, Jasper Blom. Ja. Heerlijke man. Ja. Goeie drummer. Ja. En Erik. Vorige, hij had wel van de winter een keer zijn auto in elkaar gereden. Dat was natuurlijk minder, hè? Ja. Of hoe er een komen. Maar goed. Ja, nou ja. De, de, kan de, de, gebeuren. Ja.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 Zeer bedankt Heer. Dank u wel.